Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal de pomphouders in de grensstreek... die de gevolgen van de accijnsverhoging echt merken. En we praten uitgebreid over de pensioenen. Daarover hoort u ook al in het NOS-journaal. Jan van de, Putten. de grootste pensioenfondsen van Nederland verlagen dit jaar de pensioenen niet. Dat geldt onder meer voor ABP, Zorg en Welzijn en Metaalfonds PMT. Pensioenfondsen moesten eind vorig jaar een dekkingsgraad hebben... van minimaal 104,3 procent. En PMT kwam in december net iets lager uit. Desondanks verlaagde de pensioenen niet. Korten is een uiterst redmiddel. Dan mag een bestuur daar niet toe overgaan als ze andere mogelijkheden heeft om de financiële positie van het fonds op korte termijn te herstellen. En daar was in dit geval sprake van. De andere pensioenfonds in de metaal, PME, weet het nog niet. Zorg en welzijn gaat de uitkeringen juist verhogen met 0,94 procent. Voor een verpleegkundige met een gemiddeld pensioen... betekent dit dat hij er dit jaar zo'n 60 euro bruto op vooruit gaat. Bij het pensioenfonds voor de bouw verandert voorlopig niets. En pensioenfonds ABP zal de korting van 0,5 procent... die vorig jaar is opgelegd, schrappen.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 De verkoop is sterk gedaald, soms met wel 45 procent. En marge is er niet meer, zegt bovach voorzitter Burgman. Als het verschil zo groot is in die prijs, dan kun je de marge niet meer weggeven, dan ben je nog te duur. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus eigenlijk kunnen ze op de tankjes ons geen brood meer verdienen op dit moment. En dat is toch de schuld van zeg maar, deze regering. Burgman spreekt van het ontstaan van spookdorpen langs de grens, waar winkels door de hoge accijnsverschillen verdwijnen. Twee leden van de Russische vrouwenpunkgroep Pussy Riot praten vandaag met minister Timmermans over de Nederlandse afvaardiging naar Sochi. Ze vinden het jammer dat Nederland zo'n zware delegatie stuurt met de koning, de koningin, de premier en een minister. Ze zeiden in het Nieuwsuur dat ook de Nederlandse bevolking daar niet achter staat. De twee leden van Pussy Riot zaten in een Russisch strafkamp en ze zijn nu in Nederland in verband met het Human Rights Weekend in Amsterdam. Tegen de enige nog levende dader van de aanslag bij de marathon van Boston wordt de doodstraf geëist. En dat is uitzonderlijk. De zaak wordt behandeld door een federale rechtbank in de VS en daarbij wordt zelden de doodstraf geëist, zegt correspondent Wessel de Jong. Die federale doodstraf, dus de Amerikaanse doodstraf, de algemene doodstraf... werd in 1988 weer opnieuw ingevoerd door president Ronald Reagan. Nou, sindsdien zijn er 70 mensen veroordeeld. Nou, daarvan werden er drie ook echt daadwerkelijk ter dood gebracht. Dus je zou zeggen de kans is vrij klein. Zeker in staten waar de doodstraf is afgeschaft... is de kans klein dat de federale straf ook wordt uitgevoerd. Massachusetts voert sinds 1947 geen executies meer uit. De verdachte van de Boston Marathon liet met zijn broer bommen ontploffen bij de finish. Drie mensen kwamen om, 260 raakten gewond en die broer werd door de politie doodgeschoten. Opnieuw is aan boord van een Amerikaans cruiseschip in de Cariben buikgriep uitgebroken. Het is de tweede Amerikaanse cruiseschip dat getroffen wordt door een virusinfectie. Zeker 162 passagiers en 11 medewerkers zijn misselijk en hebben diarree. Vermoedelijk hebben ze het norovirus opgelopen.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 Het weer nog droog en zonnige periode, het wordt 1 tot 6 graden. Morgen eerst regen, later wat zon en het wordt 6 of 7 graden de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Zes files op dit moment Marcel. Een ongeluk op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 2 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Valkerswaard en knopend Ledenheide 5 kilometer. staat ook een kapotte auto bij. Op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Randweg Dordrecht 4 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De aanrijding met meerdere auto's op de A29 bergen op -Zoom rotterdam Tussen de afrit Oud-Beijerland en knopend Vaanplein 5 kilometer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 Pomphouders in de grensstreek zien het met leden ogen aan. We zien de hele dag onze klanten, alleen ze rijden door. Ze stoppen niet meer. Accentsverhoging komt van het kabinet. VVD, Partij van de Arbeid. Straks een reactie van de VVD in Roermond. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het pensioenfonds voor de metaal, PMT, zal ondanks tegenvallende resultaten de pensioenen niet verlagen. Pensioenfondsen moesten eind dit jaar een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3 PMT haalde dat niet en toch ziet het fonds af van een korting. Directeur Guus Wouters van het Pensioenfonds voor de Metaal geeft toe dat zijn fonds onder dat minimum uitkwam.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 Nu aan de lijn. wat heeft u er nou voor verklaring voor? Want het is mij nog niet helemaal duidelijk. Nou ja, zij zeggen het is eigenlijk niet nodig. Als je kijkt naar de stand van vandaag... dan uh, gaat het eigenlijk alweer een stuk beter dan in december. En bovendien hebben we maatregelen genomen... die ertoe leiden dat het komend jaar ons fonds het beter gaat presteren. Dus al met al is het dan niet nodig om die radicale beslissing te nemen... om de pensioenen te korten. Maar ja, dat verhaal dat uh, wordt nu gebracht... terwijl ze het hele jaar hebben gezegd... we streven ernaar om boven het wettelijk minimum uit te komen... en als dat niet zo is, dan zullen we misschien moeten korten. Nou ja, nu men daarmee geconfronteerd wordt... deinst men daar toch mee uh, uh, voor terug. En een ander fonds in de metaal, PME... die zit met hetzelfde dilemma... die is ook onder dat wettelijk minimum geëindigd... en uh, daar denkt men nog na wat men wil gaan doen. Ja, maar goed, het, het geeft aan dat pensioenfondsen eh, gematigd optimistisch zijn over de toekomst. En ook niet graag korter natuurlijk. Aan de andere kant, de toezichthouder, de Nederlandse Bank, heeft opgeroepen voorzichtig te zijn. Zijn ze dat niet? Slaan ze die waarschuwing in de wind? Nou ja, ze sturen wel aan op een confrontatie met uh, de toezichthouder. Want uh, de Nederlandse Bank heeft inderdaad eind vorig jaar de fondsen gewaarschuwd. Van ja, geef het geld nou niet te snel uit. Je kunt dat beter reserveren voor buffers. Want wie zegt dat het komend jaar het niet opnieuw slecht zal gaan... en dan heb je al geld uitgegeven wat je misschien nodig hebt. Dus wees nou voorzichtig. Nou ja, en die waarschuwing wordt door deze fondsen toch echt wel in de wind geslagen. De fondsen in de metaal, die zouden misschien moeten korten... om de positie te verbeteren, doen dat niet. En een ander fonds, bijvoorbeeld eh, Zorg en Welzijn... die eh, gaat al een klein beetje indexeren, eh, de pensioenen verhogen... Um, terwijl ze maar net boven die grens uh, uit zijn gekomen. Dus ik denk dat uh, de plannen die moeten aan de Nederlandse bank worden gestuurd. En de Nederlandse bank heeft dan tot februari de tijd om die te beoordelen. En ik denk dat er nog wel een stevig robbertje gevochten gaat worden tussen die fondsen en de toezichthouder. Ja, nog even door over zorg en welzijn. Gaat het uh, pensioen verhogen met bijna 1%? Dus iets van een indexatie. Je gaf het al aan. Wat betekent dat voor een gepensioneerde? Nou ja, dat betekent op jaarbasis bij een gemiddeld pensioen. Je kunt het natuurlijk niet voor iedereen uh, zeggen. Maar voor een gemiddeld pensioen betekent dat zo'n 60 euro bruto. Dus ja, daar gaat ja. nog belasting af. Dus het gaat niet om heel veel geld. Maar voor het fonds gaat het eerder om het gebaar. Het fonds uh, geeft aan. Ja, we zijn er niet alleen maar om uh, uh, potten te vullen. We willen ook dat geld uitgeven aan de gepensioneerden. Maar dat zal leiden tot een discussie, ook binnen dat fonds, maar ook uh, maatschappelijk dat als je nu geld uitgeeft aan de gepensioneerden, dan is dat weg. Mocht in de komende jaar blijken dat de pensioenfondsen er toch slechter voor staan... Mm. Ja, dan is uiteindelijk toch de werknemer die die klap uh, uh, zal moeten opvangen. En die ja. discussie tussen werknemer, degene die de premie betaalt... en de gepensioneerde die de uitkering krijgt... die discussie die al in alle hevigheid gevoerd en zal ook de komende periode nog gevoerd worden. Ja, want Gert-Jan, dat geeft het al aan. Hè? 60 euro bruto, dat is natuurlijk dat is niet veel. Waarom zou je dat dan doen? Uh, Pensioenfonds Bouw zegt bijvoorbeeld... nou, we houden liever de hand op de knip... want stel dat het binnenkort weer wat slechter gaat... dan kunnen we de boel weer terugdraaien. We bouwen liever wat reserve op. Is er onderling ook discussie? Jazeker, dat blijkt uit het voorbeeld ook. Uh, dat je uh, Pensioenfonds Bouw doet het zelfs nog beter... dan zorg en welzijn op dit moment... En toch zegt Baal van nee, wij houden dat geld. Wij zorgen ervoor dat we zo een buffer hebben... zodat we niet nu geld uitgeven wat we misschien aan het eind van het jaar... weer terug moeten halen bij de gepensioneerden en de werknemers. Op die manier willen wij het niet doen. En wij denken ook dat we die reserves op dit moment nodig hebben... omdat we problemen zien in uh, de toekomst. We ja. gaan een nieuw stelsel in. Uh, we weten ook niet wat de economie het komend jaar uh, gaat doen... Dus uh, laten we voorzichtig zijn. Ja, en er wordt dus anders over gedacht bij andere fondsen. Bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Die er zelfs iets minder voor staat. En die zegt van nee, wij zien toch ruimte... om de pensioenen van gepensioneerden iets uh, te verhogen. Goed. Gert-Jan Dennekamp horen we ongetwijfeld later nog... over die discussie die dus nu is losgebarst. Hogere benzineaccijnsen hebben na één maand al effect. De BOVAG heeft de afgelopen weken de klachten geïnventariseerd... van de pomphouders in de grensstreek. En volgens uh, Koos Burgman van de BOVAG laten de eerste cijfers omzet terugvallen... van 20 tot 60 procent zien. Hij wil actie van de politiek. Die accijnsverhoging moet gewoon worden teruggedraaid. Dit is gewoon een hele verkeerde maatregel die heel verkeerd uitpakt. En de politie moet er nu snel ingrijpen in Den Haag... En dan zeg maar, zullen de druk ook op, op de lokale politiek verhogen. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En dan zie je toch dat de politiek ineens een stuk gevoeliger wordt... voor nee. euh, zeg maar, wat in het land gevonden wordt. En het is ver van Den Haag af. het is natuurlijk helemaal aan de grens. Maar het moet echt, er moet ingegrepen worden... die accijnsverhoging moet teruggedraaid worden. Ja. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar een tankstation... onder Falkenswaard tegen de Belgische grens. We staan hier op hoeveel kilometer eigenlijk van de grens? Ongeveer uh, twee kilometer van de Belgische grens.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 Even verderop in Roermond is de situatie niet veel beter. Recente verhoging van de accijnzen leidt ook tot minder aankopen in supermarkten, slijterijen en tabakswinkels. Ook dat heeft de BOVAG onderzocht. Aja Moussaoui is raadslid van de VVD in Roermond. Mevrouw Moussaoui, goedemorgen. Hele goedemorgen. Heeft u die berichten ook al gekregen van de middenstand? Ja, absoluut. absoluut. Wat je vaak ziet is dat landelijke maatregelen nemen. In dit geval het verhogen van de accijnzen, terwijl het effect. Uh, ...lokaal pas echt zichtbaar uh, uh, wordt. En uh, wij als lokale politici uh, zitten natuurlijk in die harenvaten van de samenleving. Dus ook bij die ondernemers. Ja, en, uh, en zien toe uh, dat andere mensen dus uh, over de grens gaan tanken... ...en onze pomphouders een beetje met lege handen staan te kijken. Ja. Heeft u al berichten gehad van bedrijven? En daar gelden dus ook die winkels uh, vallen daaronder die op omvallen staan? Nou, niet van bedrijven en winkels die op omvallen staan. Uh, met name de, de pomphouders daar hebben we flink wat signalen van gehad. En daar hebben ons ook uh, gemobiliseerd. En met ons bedoel ik dan de VVD-afdelingen... om in ieder geval een uh, uitnodiging te sturen... richting de staatssecretaris uh, van Financiën. Hè? De, de, de oud-staatssecretaris moet ik nu, uh, nu zeggen. Maar dat blijft even, denk ik, uh, liggen... Ja. Maar de de, de nieuwe staatssecretaris die kan als een van de eerste uitnodigingen op zijn deur moeten verwachten... Uh, die van ons om een tripje naar Limburg te komen maken om uh, het met eigen ogen te bekijken en het probleem te erkennen. Ja, het zal toch weer een partijgenoot van u zijn. Vindt u het verkeerd beleid van de, van de VVD en natuurlijk ook van de Partij van de Arbeid die samen dit uh, hebben doorgevoerd? Nee, dat denk ik niet, want het probleem van een begrotingstekort... dat we landelijk mee te kampen hebben, is een probleem van ons allemaal. Dus dat er maatregelen worden genomen, is niet meer dan logisch. Als we niet zouden doen of de ze terugdraaien... dat zou een beetje uh, gedrag zijn. O, dus daar, daar bent u niet voor? Niet terugdraaien van de accijns. Wat, wat nou, wil u dan u wel? Laat, nee, als u mij laat uitpraten. Wat we wel graag willen doen, en ah? dan is het een voordeel... als je een partijgenoot hebt zitten op die post... is laten zien wat de effecten zijn... Uh, ...laten erkennen en kijken wat de oplossing is. Kijk, ze hebben natuurlijk een, een uh, begroting gemaakt... ...van wat ze denken te gaan ophalen aan accijnsen. Dat zullen ze waarschijnlijk mislopen. Vooral als heel veel mensen bij onze buurlanden gaan tanken en uh, gaan inkopen. Dus dat verschil halen ze sowieso niet bij niets doen. Gebruik dat dan om bijvoorbeeld pomphouders te compenseren. Aha. Dus da daar, da daar, daar zult u voor pleiten, voor een compensatie. Ja, zeker. Maar een andere oplossing waar misschien nog niemand aan gedacht heeft. Kijk, Van Limburg was altijd gezegd. Wij zijn de uitgestrekte arm naar de rest van Europa. We zijn niet Nederland, maar Europa. Nou, misschien is dit een, een, een leuke casus of een item die we dan ook een Europees verband moeten aankaarten. Want onze buurlanden zijn er ook bij betrokken. En misschien moeten we dan onze bevindslieden in Europa en Brussel aanspreken. Ja, vreest u dan toch de gemeenteraadsverkiezingen? Wat zegt u? Vreest u dan toch de gemeenteraadsverkiezingen? Het is toch nou, uw partij... Nee. De vvd zitten altijd in de haardwater van de samenleving. En uh, wij knokken voor, uh, voor onze mensen en voor onze ondernemers. Laat die uh, gemeenteraadsverkiezingen maar komen. Raja Moussaoui van de vvd zit in Roermond. Hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Nou, de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Het is uh, duidelijk drukker geworden. 35 kilometer vielen nu in totaal. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan, 3 kilometer. Heeft voor een deel te maken met een linker die dicht is op de A10 de Ring Noord. Verder uh, op de A16, Breda, Rotterdam. Nu bij Randweg Dordrecht 8 kilometer. Na een aanreding is de rechter reishok nog dicht. Ook veel vertraging op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de Alfred-Numansdorp en knopend Vaanplein. 9 kilometer. Na een ongeluk zijn tussen Barendrecht en het Vaanplein drie rijschokken dicht. Er blijft er maar eentje open. En dat gaat nog zeker ruim twee uur duren Rijkswaterstaat. Bij de vorige klap vielen. Er gingen er heel veel mensen uit. Nu weer meer dan 400 bij MSD in Os. Waar komen die terecht? Swalks says: Come on, let's have it. She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 Raccoon, hoor u. No mercy. No Remmers in Oswie heeft er nog medelijden... met straks de ex-werknemers van MSD. Daar gaat het om, hè. Oh jee, en ze hebben hier al zoveel mensen moeten ontslaan... in een vorige ontslagronde. Terwijl ik nu, in het voormalige kilolab van MSD... op een installatie klim... ja, borrelende vaten, glazen buizen... het is uh, het bedrijf van twee voormalige msd Organon-medewerkers Gerjan Kemperman en Ferry Brans. Jullie hebben een installatie hier waar je bepaalde stoffen kunt maken... in opdracht van nou ja, andere geneesmiddelenfabrikanten. Onder andere, ja. Dus uh, ze komen uit, uh, uit, uit Europa, Amerika. Ze kunnen ook uit, uh, uit verschillende uh, indicatiegebieden komen. Dus jullie hebben vroeger ook met elkaar samengewerkt? Zeker, zeker. Ja. We waren collega-teamleiders van de uh, toenmalige afdeling Proceschemie van MSD. En daar vielen toen ook ontslagen. We hebben het over 2011. Toen zijn jullie voor jezelf begonnen. In een installatie, ik stap er even in. Het klinkt ook angstwekkend. Borrelend vat. Het is de EX2BT4 Zone 1. Installatie van 700.000 euro, geloof ik, hè? Ik denk, als je de spullen nu moet kopen en je moet het helemaal kwalificeren... met al die manuren erbij, dan ben je wel zulke bedragen kwijt, ja. ja. En MSD had dit staan en deed er niks meer mee. Dat klopt. Door de sluiting van de R&D uh, had uh, MSD die gebouwen niet meer nodig... en die heeft ze toen verkocht aan Pivot Park waar dus bedrijven er gebruik van kunnen maken. En daarin zagen eigenlijk Ferry en ik de kans. Dus wij zijn in dit gebouw gestapt, hebben dat gehuurd van Pivot Park... en zijn een bedrijf gaan bouwen. Jullie zijn ondernemer geworden? Ja, dat is een heel verschil. En intussen 19 mensen in dienst? 19 mensen in dienst, zeer enthousiast. Veel, veel mensen van het oude MSD. Ja. Dus uh, ja, ook collega's met name vanuit onze oude afdeling, maar ook... Uh, Mensen van, van, van elders. Ja, en, en, en nu maken jullie... Ja, ik zie een wit, doorzichtig, uh, borrelend vat. Het is geen water, maar het is vast iets anders. Nee, dit is een organisch oplosmiddel... wat, is, uh, wat en... we nu bezig zijn om te verwijderen... Uit een, uit, een, uit, een, uit een organisch chemisch proces. Ja, dit is echt als je het een, een laboratorium... Hoe ziet een laboratorium eruit? Nou, zo dus. Ja, 10 meter hoog. Nee, 8 bij 8 meter in een glazen ruimte. En dit zie je hier meer. Jules de Vet is directeur van het Pivotpark. Park... wat zit op het terrein van voormalig Organon... MSD, de helft, nou iets meer zelfs, van de gebouwen. Daar zitten nu startende ondernemers in, nieuwe bedrijven. Toch kan ik mij voorstellen dat de aankondiging gisteren... van weer een ontslagronde van 440 man als een klap aankomt. Ja, voor onze buren, de mensen die daar werken... is dat natuurlijk ontzettend vervelend. Uh, aan de ene kant van het park, bij het pivotpark... voel je de dynamiek, de groei. Maar ja, het is dan toch heel vervelend... als zoveel mensen op straat komen te staan. Zou het kunnen dat een deel van die mensen toch weer hier aan het werk kunnen, dit soort bedrijven? Wij zijn natuurlijk bereid, als er hele goede plannen liggen, om uh, daar uh, met een zakelijk oog naar te kijken. Op Pivot Park komen niet alleen mensen uh, van het voormalige MSD of van Organon. Er zijn inmiddels ook al een tiental bedrijven die daar helemaal niets mee te maken hebben. Die zijn hier komen zitten? Omdat er prachtige faciliteiten zijn. Ja. En als we die faciliteiten opnieuw aan kunnen bieden, en er komen goede plannen... Wij kunnen ze helpen bij het maken van die goede plannen. Ja, dan valt het natuurlijk te praten en zij ook om elkaar te helpen. Nou kan ik me wel voorstellen dat het toch lastig is. Want gisteren bestuursvoorzitter van MSD, hier in, in Os gehoord... die zei, ja, het is veel lastiger om geneesmiddelen... vooral in der, voormalig derde wereldlanden, om die op de markt te krijgen. Het is veel moeilijker geworden om de enorme ontwikkelingskosten... en dat wordt hier in Os gedaan, het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen bij MSD... om dat nog rendabel te hebben. En daarom moeten er die mensen uit. Dan denk ik, ja, dan moet het toch ook voor jullie een lastigere periode zijn? Is ook een lastige periode, maar dat betekent dus ook dat je. Uh, wij hebben bijvoorbeeld in onze klantenkring ook uh, bedrijven die meer in de generische hoek zitten. En generisch wilde dus zeggen dat. dat uh, de bedrijven dus werken aan geneesmiddelen die van uh, patent af zijn. En dat betekent dus dat. Uh, uh, ja. ja, dat die mensen. Jullie kunnen voor meer verschillende soorten klanten werken. Ja, precies. Je verspreidt het risico. Dat klopt. En ik denk wat je vooral ziet dat de grotere farmabedrijven meer moeite hebben uh, om om te gaan met de, het steeds moeilijker worden uh, van het ontwikkelen van uh, gene nieuwe geneesmiddelen dan de kleinere farmabedrijven. En dat zijn, jullie zijn tot, flexibeler? Wij zijn veel flexibeler en wij helpen met name dus die, die kleinere tot middelgrote farmabedrijven die zelf geen installaties hebben om grote hoeveelheden actieve ingrediënten te maken. Die huren jullie in? Die, die huren ons in om die stoffen voor hen te maken. Het is enorme high-tech. Het wordt bestuurd door een computer. Tientallen regeltjes, re regelingen en glazen Buizen, een elektromotor, een vat, borrelende vaat. En daartussen, Marcel, ligt dan heel ouderwets een rubberen hamer... waarmee je vroeger de tentharing in de grond insloeg. Is dat voor als het mislukt is? Krijgt u dan een klap? Ik denk een klap. Nee, als, het, als we fouten maken binnen ons team, dan corrigeren we elkaar met die hamer. Ah nou ja, <laughs> het zal vast een andere functie hebben. Ik leg hem voorzichtig terug. Ja, doe maar voorzichtig. En voorzichtig optimisme toch ook nog wel in os... mij nog Remmers.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 Half negen, nu het NOS-journaal Jan van der Putten. De uitkeringen van de grote pensioenfondsen gaan dit jaar niet omlaag. Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat de uitkeringen juist verhogen. Volgens het Fonds voor de Werknemers in de Zorg is er ruimte om de pensioenen met 0,94% te laten stijgen. Bij metaalfonds PMT blijft de uitkering gelijk, net als bij ABP. De BOVAG waarschuwt dat langs de grens spookdorpen blijven ontstaan... zonder pompstations en winkels. Die kunnen het hoofd niet boven water houden... doordat in Duitsland en België de accijns op brandstof en tabak veel lager ligt. De BOVAG roept het kabinet op de recente accijnsverhoging terug te draaien. In Montreal, in Canada, is een vrouw om het leven gekomen... toen ze met haar sjaal tussen de roltrap kwam. Toen ze de sjaal wilde losmaken, kwam ook haar haar vast te zitten... en werd ze gewurgd. Het gebeurt in een metrostation. Het is niet bekend of iemand nog op de noodknop van de roltrap heeft gedrukt. En de alternatieve Elfstedentocht op de Wijsensee in Oostenrijk is afgelast. Het is veel te hard gesneeuwd. De tocht waaraan jaarlijks zo'n 6500 schaatsers meedoen... was al een paar dagen vervroegd vanwege de weersomstandigheden. En dat zijn de hoofdpunten. Aan Marco Verhoef. Ik zie op Twitter een collega van jou die zegt... de winter was kortstondig. Ja. Oh. Wie, wie was er een winter? De RTL, Weervrouw, staat erbij. Ah, okay. Nee, okay. Dat geeft aan dat het ja, voorbij nee, dat... is, uh, Marco. Ja, nou, het, het, het begint langzaam voorbij te gaan. Kijk, als je naar het moment van nu kijkt, dan moet je toch nog wel concluderen dat het een klein beetje winter is. Want de temperaturen liggen eigenlijk vrijwel overal net onder het vriespunt. Als je nog naar buiten moet, als je nog de weg op moet, moet je waarschijnlijk de autoruiten gewoon nog krabben. En dat duurt wel eventjes. De zon komt nu op en dat betekent dat het ijs wel zal gaan smelten en dat de temperatuur gaat oplopen. En dan komt uiteindelijk vandaag inderdaad overal het kwik boven het vriespunt. 2 tot 7 graden wordt het. Ja, en misschien moet je dan inderdaad concluderen dat de winter voorbij is. Nou, is die natuurlijk nog een, een eventjes weg. De heel ja, februari het nog Het kan gaan. nog wel, hè? Er kan nog van alles gebeuren. Maar de eerste paar dagen, de eerste tien dagen misschien zelfs wel... moeten we eigenlijk er gewoon vanuit gaan dat het, dat het helemaal niets wordt met die winter. Nee? Ik durf je al over het weekend te kijken? Dat wordt dan weer een beetje kwakkelen? Net boven nul? Ja, nou, in de nachten heb je dat soort temperaturen rond het vriespunt. Overdag zitten we er gewoon ruim boven. en Laten we dan het weekend even kort pakken. Dan is de zaterdag redelijk slecht met de periode met regen in de ochtend. Daarna langzaam wat droger en opklarend. Zondag is eigenlijk prima weer. Zonnige periode en het blijft droog. En dat geldt ook voor de maandag en de dinsdag. Dus het weerbeeld ziet er eigenlijk best oké okay uit. Maar om van winter te spreken, moet er gewoon 5 tot 10 graden af. Maar toch, dankjewel. Door naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Op de kop af, 25 kilometer vieren staat nou, er nu. Ja, het is ongelooflijk. Dat is gezegd, hè? Nou, nou, nou. Uh, de meeste vertraging wel bij Rotterdam. Heeft te maken met uh, twee aanrijdingen. Op de A16 Breda richting Rotterdam is de rijstrook net weer vrij. Tussen Zevenbergshoek en Randweg Dordrecht 8 kilometer. En veel vertraging nog steeds op de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Afwit Numansdorp en Knopend Vaanplein 9 kilometer. Zijn daar drie rijstroken dicht. blijft er maar eentje open. Er moet nog allerlei onderzoek plaatsvinden. Volgens Rijkswaterstaat gaat die afsluiting nog tot kwart voor elf duren. Straks de pensioen. Fondsen. Ze zijn het onderling ook niet eens wat ze moeten doen. Korten of niet korten, wordt er zo meer over.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 De nieuwe geschiedenisserie van de NTR, na de bevrijding. Nederland viert 1945 feest met de chaos van de oorlog als erfenis. Dat was absoluut niets. Maar echt helemaal niets. Vanavond deel 1, thuiskomst. 5 over 9, Nederland 2. Of kijk de uitgebreide online versie via geschiedenis24.nl. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken...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 Vijf over half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn zal de pensioenen dit jaar verhogen. Een ander fonds, die van de Bouw, staat er nog iets beter voor... maar verhoogt die pensioenen weer niet. pensioenfonds Bouw zegt dat het beter is om een buffer aan te leggen... voor slechtere tijden. En dan zijn er nog de pensioenfondsen in de metaal... die afwachten en in ieder geval de kortingen niet door laten gaan... maar weer onder de dekkingsgraad zijn gebleven. Ik ga erover praten met de voorzitter van de AVV, alternatief voor vakbond en ook voorvechter van de belangen van jongeren in de pensioenfondsen. Martin Pikaert, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom hier. wel. Wat vindt u van ja, het verschil in beleid toch tussen de pensioenfondsen? Ja, dat vind ik wel opmerkelijk. Dat er zoveel verschillen zijn, terwijl het toch eigenlijk om precies hetzelfde gaat voor de mensen, namelijk gewoon een goed pensioen. Ja, en hoe beoordeelt u dat dan? Zijn sommigen te optimistisch of zijn anderen weer te voorzichtig? Uh, ik denk dat uh, sommigen te optimistisch zijn. Uh, wel veel te optimistisch. Uh, Jij ja, noemde net al de metaalfondsen. Die zouden eigenlijk moeten korten van de wet. Ja, want die zitten eronder. Hè, onder, het, Precies. Uh, onder de dekkingsgraad, vastgezien. Uh, dus die houden zich eigenlijk gewoon niet aan de wet. En uh, ik wijs erop dat die wet al een paar keer de afgelopen jaren is aangepast. Eigenlijk om die fondsen tegemoet te komen. Uh, die termijnen zijn al verlengd. Uh, ze mochten een gemiddelde rente rekenen, dan werd de UFR ingevoerd, een soort rentemanipulatie. En uh, ondanks dat blijven ze onder de dekkingsraad zitten en dan zeggen ze ook nog eens, we gaan niet korten. Hm. Maar ze zeggen ook, uh, het gaat de laatste uh, maanden alweer beter, wij zijn gematigd optimisme. Kom, die kortingen daar houden we niet van. Laten we de mensen wat gunnen. Wat is daar mis mee? Uh, dat begrijp ik heel goed, dat ze de mensen wat willen gunnen. En uh, als de gepensioneerden zullen dat ook zeker toejuichen. Het is alleen, het is een verdelingsvraagstuk. Alles wat er nu wordt uitbetaald, terwijl het geld er eigenlijk niet is... dat gaat ten laste van de werknemers. En uh, ten gunste van de gepensioneerden. Ja, en, dus, dus de jongeren zullen dat niet toejuichen? Die zullen dat niet toejuichen. En, en met name ook het vertrouwen in die fondsen komt zeker op het spel te staan... als fondsen maar doorgaan met dit soort acties. Mogen ze dit eigenlijk doen? Want de Nederlandse bank is toezichthouder, waarschuwt het eigenlijk ook niet te doen. Eigenlijk, uh, wat, de, wat de metaalpensioenfondsen doen mag eigenlijk niet... Die hebben zich aan de wet te houden. Maar dat en mag niet. ook niet. Nee, die moeten zich gewoon de wet toepassen. Daar is de wet voor volgens mij. Ja. Dus die moeten gewoon kort. En de Nederlandse bank moet daarop toezien. En u zou daarvoor zijn? Uh, ik zou ervoor zijn. Ja, dat zou uh, veel, een veel evenwichtiger belangenbehartiging zijn. Ja. Aan de andere kant, um, zorg en welzijn. 1% erbij. Kan dat nou voor kwaad? Ja, dat lijkt heel weinig. Maar um, uh, dat, dat is het toch niet. Um, kijk, het, het, het, het toetsingskader voor de pensioenfondsen gaat ervan uit dat fondsen structureel boven de evenwichtssituatie zitten. En als je zeg maar net erboven zit en gaat meteen weer indexeren, um, dan, ja, dan is het bij een soort kantje-boordbeleid aan het voeren waarbij het net aan is. Hm. En dan neem je dus heel grote risico's. Dat hebben we in, de, in 2008 gezien, toen die fondsen, ik geloof, voor zorg en welzijn ging ineens van bijna 150% dekkingsgraad naar ineens 90 of zo. Dat soort dingen kunnen eigenlijk weer gebeuren. En als je dan al net boven de 100 zit, ja, dan heb je een enorme klap. Maar kunt u eens aangeven, wat zou dat dan betekenen voor jongeren die misschien net aan het werk zijn en over 40 jaar pensioen krijgen? Ja, die krijgen een, een, een te verwaarlozen pensioen. bijna. Dus ja, Overdreeft u dan niet een beetje? Kun u dan nu al zeggen dat een te verwaarlozen pensioen? Als het, als het zo doorgaat, als die pensioenfondsen ze structureel zeg maar, de belangen van gepensioneerden eh, zwaarder laten wegen dan van werknemers, dan zal dat op, op, op die manier eindigen. Ja, dus je moet niet vergeten dat de mens, mensen die nu gepensioneerd zijn, die hebben eigenlijk bijna een hele carrière indexatie gekregen. Volle indexatie, alleen de ja. afgelopen paar jaar niet. Maar dus over een hele periode misschien wel 95% indexatie. Mensen die nu net aan het werk zijn, we zeggen vijf jaar aan het werk zijn, die hebben eigenlijk 0% indexatie gekregen. Nou, het is een bekend, uh, bekend statement in de pensioensector. Een niet geïndexeerd pensioen is een slecht pensioen. Ja. Dus als dit, als dit beleid zich doorzet, ja, dan hou je dus een slecht pensioen over. En dat vang je niet op met een paar jaar extra werken? Een paar jaar extra werken uh, helpt daarbij, natuurlijk. Maar het is de vraag of dat voldoende helpt om een pensioen te bereiken... dat zeg maar, naar Nederlands Nederlandse maatstaf als goed beoordeeld wordt. Hm. Ja, Wat zegt u dan? Het huidige beleid van pensioenfondsen vindt u onverantwoord? Ik vind dat uh, onverantwoord, ja. Ik vind dat ze niet aan evenwichtige belangenwaardiging doen over de generaties. Mm, maar zij denken, of ze weten misschien wel bijna zeker... wat is zeker in die wereld dat het in de toekomst ook weer beter gaat. Natuurlijk. Ja, nou, ze, ze gokken eigenlijk al, al 10, 20 jaar op een stijging van de rente. Dat ze zijn gewoon, aan het gokken. Ze staat, ja, ze zijn aan het gokken. Ze staat gewoon in de jaarverslagen dat ze daarvan uitgaan. Ja, ze noemen het een verwachting. Maar een verwachting die al jarenlang niet uitkomt. Ja, dan, dan en die ook ja. eigenlijk... Ja, waar is je op gebaseerd kun je ook afvragen. Aan de andere kant, de rente kan niet veel lager. Dus een stijging zit kan, er al in. De rente kan ook nog lager, kijk maar naar Japan. Ja. Dus je weet het niet. Maar het is, het is eigenlijk ook, dat is niet de vraag, van gaat de rente omhoog of omlaag. De vraag is, uh, hoe beleggen ze hun geld zodanig dat de deelnemers daar het meeste belang bij hebben. En die hebben geen belang bij een dekkingsgraad die de ene keer 150 is en de andere keer 80. Die hebben belang bij een stabiel en goed pensioen. Ja. Maar wie zou je iets aan moeten doen, de politiek? Nou, nu in de eerste plaats, nu de, de, de Nederlandse bank. Die moet hier ingrijpen. Uh, voor, de, voor de iets langere termijn de, de politiek ja, en, en werknemers... moeten gewoon in actie komen en dit niet meer pikken. Dat is niet zo goed voor de huidige kiezers natuurlijk, hè? Uh, dat klopt, ja. Dus dat probleem ziet u daar loopt u tegenaan? Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat onze samenleving vergrijst. En dus een groter deel van de, van de bevolking wordt afhankelijk van de uitkering van de pensioenfondsen. En ja, dat merk je, dat merk je ook in de politiek. Dat die stem, die, die, die, die weegt zwaarder. Dat merk je ook bij die pensioenfondsen. Goed, uw oproep is duidelijk. Martin Pikaert, voorzitter van de AVV Alternatieven voor Vakbond. En voorvechter van de belangen van jongeren in de pensioenfondsen. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. En uitleg. Gaan we naar Oostenrijk? Nou ja, niet helemaal. Het teleurstellend nieuws voor de schaatsers die naar Oostenrijk zijn vertrokken. Voor de alternatieve elf steden, toch op de Wijzenzee. Die gaat niet door vanwege de sneeuw. Werd vannacht bekend. Eben Wennemars zou ook gaan schaatsen. En hij behaalt dat hij toch niet doorgaat. Gewerkdag, ochtend. Ja, dat was niet Eben Wennemars. Die gaat nu komen. Hij keek vanochtend uit zijn raam. En toen zag hij heel veel sneeuw. Eben. Toch? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Als, als je weet dat het in, in, in Nederland ook absoluut niet koud niet gaat worden... dan is dit, dit, dit voor alle marktonstraties natuurlijk wel het hoogste punt van het jaar. De alternatieve 11 20 op de WICC, he. als het dan in één keer niet doorgaat. We gingen gisteravond nog met z'n allen gewoon slapen. En uh, we wilden echt even nog dat we wakker, wakker gemaakt met de, met de mededeling... dat we uh, dat, dat weer rustig in ons bedje konden gaan liggen. Ja. Hoe ziet het er dan uit daarbuiten, ben je?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 De waren waar ieder jaar gewoon 5.000 Nederlanders naartoe komen. Dat is echt, echt, echt een begrip in de, in de marathonwereld. Ja, en, en een andere lvst Ja, Dan moet het misschien in Nederland nog heel erg hard gaan vriezen. Dat misschien ergens halverwege maat dat er dan nog eens een keer een lvst toch komt. Maar dat, dat is ook niet echt uh, heel erg waarschijnlijk. Nee. Ja. Nou, ik zou zeggen een flink sneeuwballengevecht. Frustratie er een beetje af. Ja, ja, ik, <laughs> ja ik denk... Ik, ik ga me vragen of, of, of iemand vandaag nog naar huis gaat. Want uh, ja... Of, op een paar dagen bericht wil ik graag resorts een sorties toe... en dan uh, kan ik nog een mooie even een paar dagen thuis zijn. Erben Wennerwars vanuit Oostenrijk. Op Twitter lees ik dat hij nog geen lift heeft gevonden. Dus, als u nog wat weet... Elke werkdag van 6 tot 9 het NOS Radio 1-journaal. Si c'est comme ça va la vie d'artiste, je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je vais tirer dans un endroit où ce serait pas le suspense. Après je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où ik plus besoin de prendre le mic, un endroit où tout le monde tape de ma life.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 un endroit où tout le monde chante tape de ma life je me tire je demande pas pourquoi je suis pas sans motif parfois tous sens mon cœur qui s'endurci si, c'est triste à dire mais plus rien ne m'a laisse moi partir loin d'ici pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire si c'est comme ça va faut que la vie t'a je sais que ça fait cliché, de dire qu'on est pris pour sip Mais je veux dire juste pour la rii Je me tire au lieu van maître Jim en Jolanda van der Velde hoort u met de verkeersinformatie. Een kapotte auto op de a 10 ring van Amsterdam. Tussen Knopend Watergraafsmeer en Oud-Zuid staat 5 kilometer. Bij RAI is de rechte rijstrook dicht. Op de A29 nog steeds veel vertraging. Van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Vanaf de afrit Numansdorp tot aan Knopend Vaanplein 12 kilometer. Bij het Vaanplein is maar één rijstrook open. Dat gaat nog een tijdje duren. Verkeer richting Rotterdam kan eventueel omrijden... via Knopend Hellegatsplein en de Moerdijkbrug. Maar ook op de A16 staat file. Omrijders zijn ook in de file terechtgekomen op de N217... spijkenissen richting Dordrecht tussen Oud-Beijeland en Maasdam 5 kilometer. Stel je vliegt eruit bij MSD, medicijn en in Os... en die kans is aanzienlijk, dan is er nog wel hoop, maar je moet ondernemend zijn. Ja, je moet niet te lang blijven kniezen. Heb ik net nog gehoord van Ferry Brands, van het vorige bedrijf... waar we waren hier op hetzelfde terrein van het voormalig Organon MSD... waar tal van nieuwe bedrijven doorstart maken... of zelf helemaal opnieuw beginnen. Uh, soms met gebruikmaking van de apparatuur die ooit van MSD was. Ferry Brands zei net tegen mij, hoe langer je blijft kniezen... hoe langer je boos blijft... Hoe moeilijker het is om door te starten. We zijn nu bij het screeningcenter. Om mij heen, gele robotarmen die in een gemiddelde autofabriek niet misstaan. Klopt, daar worden ze ook gebruikt. En wat doet u ermee? We testen hier een grote aantallen stofjes op laboratorium-experimenten. En we zoeken eigenlijk naar startpunten om een nieuw geneesmiddel te zoeken. Dus hier ligt misschien de oorsprong naar een nieuw geneesmiddel voor een kwaal die ik heb. Daar gaan we voor, ja. ja. Ja, Het is een, een, een, een peperduur installatie, denk ik. Ja, de installatie die we hier in dit lab hebben staan. komt rond de 8 miljoen uit. Wat blieft? 8 miljoen. 8 miljoen? Het zijn investeringen. Hè? Dus meneer Van der Broek van dat Screening Center hier op het Pivot Park. Ja, dat is natuurlijk een enorme klap geweest voor ik zeg maar even, de overkant. Voor de MSD-medewerkers die nu hebben gehoord... dat ze vanaf de zomer misschien hun baan alweer gaan verliezen. Uh, Jules de Vert is directeur van dat uh, Pivot Park. Hoeveel, hoeveel bedrijven die hier starten blijven ook daadwerkelijk overeind? Tot nu toe zijn alle bedrijven overeind gebleven... Alle starters, er zitten nu 32 bedrijven, uh, doen het goed. Oh. De een beter dan de ander. Is die arm gaan bewegen? <laughs> ja. We moeten wel uit de buurt blijven. Ja, ja dat snap ik. Uh, goede plannen en dan uh, kan je uh, hier heel goed terecht. mee. je moet wel goed nadenken wat je wil, wat je markt is. Ja, en je moet starten. ook van als voormalig laborant, bij wijze van spreken, ondernemer worden. Dat klopt. En dat is een hele overgang. In de oude setting, waar meer en van onze medewerkers ook vandaan kwamen... heb je een hele organisatie om je heen die voor van alles zorgt. Ja, de personeelszaken, de verzekering, noem het maar Precies. op. Dat moet je allemaal zelf doen nu. Alles moet nu zelf geregeld worden. Ja, ja en dat is een hele stap. Ja. De arm beweegt af en toe. Hier, hier, maar, hier, jullie zijn facilitair voor weer andere uh, uh, farmaceutische bedrijven? We zijn serviceverlenend bedrijf naar andere farmaceutische bedrijven. Maar en goed in de opdrachten? Uh, zeker, maar ook naar universiteiten. Universiteiten die nieuwe aangrijpingspunten voor uh, ziekteprocessen uh, identificeren... kunnen ook hier terecht om hun uh, producten meerwaarde voor te genereren. Het is natuurlijk heel vervelend nieuws geweest voor de medewerkers... die nu weer te horen hebben gekregen dat ze eruit moeten. Maar het biedt ook een kans? Ja, uh, als je heel goed uh, met tegenslag om kan gaan... en je creatieve ideeën om kan zetten en energie dan uh, liggen hier heel veel kansen. Ook voor de mensen die uh, het uh, gisteren slechte nieuws te horen hebben gekregen. Ja. En wij willen ze graag helpen. Lijkt me toch moeilijk om dan door die zure appel heen te moeten bijten... en langzaam toch te moeten wennen aan het idee... dat je misschien een eigen ondernemer wordt. Myno Remmers vanuit Os is dus nog wel hoop voor de mensen... die er dus misschien uitvliegen in grote getalen weer bij MSD. Tien schrijvers uit Den Bosch en omstreken voeren vandaag actie... voor het behoud van de boekhandel Adriaan Heijnen. Na 150 jaar dreigt die zaak namelijk te verdwijnen... door problemen bij de boekhandelketen Polaren. Slaggever Pauw ontmoette de initiatiefnemer van de actie... en dat is de schrijfster Meike Pol. Op de etalage van boekhandel Adriaan Heijnen in de Kerkstraat in Den Bosch... één papiertje waarop staat dat deze Polarenwinkel tijdelijk is gesloten... en de verklaring daarvoor van directie en medewerkers... maar nog veel meer papiertjes van schrijvers uit Den Bosch en omstreken die een actie hebben opgezet. Helpt u mee. Vertel ons waarom Heine volgens u moet blijven en hoe uw ideale boekwinkel eruit ziet. Hallo. Hoi. Paul. Rol. Hoi. Rol. Hoi. Zo, je moet er wat voor over hebben hè, voor het behoud van een boekwinkel. Het is aardig vroeg, hè? We gaan zo naar binnen. Ik hoop dat de kerk al open is. En wat is het idee? Uh, acht schrijvers. Nou ja, acht was het eerste idee. Inmiddels zijn we er tien. Die verzamelen zich uh, in de grote kerk vandaag tussen ja. negen en twaalf. En halen verhalen van Bossenaar en andere vaste bezoekers van de boekhandel op over Heijnen. En ja. Uh, ja, die verhalen moeten eigenlijk vertellen wat het belang is van de kwaliteitsboekhandel in de stad. Ja. En als u dat vanuit uw schrijverschap zou moeten zeggen? Uh, de boekhandel is het hart van de stad. Boeken zijn ontzettend belangrijk in een democratie sowieso. En het is en... dus meer dan een verkoop van boeken. Dat is het. Ja, het is meer dan een Bruna of Aco. Dit zijn andere soorten winkels. Dit is een ontmoetingsplek. Mensen komen elkaar tegen. Die winkel groeien op. Deze winkels zitten er al eeuwen. Dus die uh, komen binnen als klein kind bij de kinderboeken en eindigen als uh, hoogbejaard bovenin ja. bij de literatuur. Het daar al ja, alarm. dus daar is het ook warm. Dus uh, het licht moet nog aan, maar dat kun je wel vinden. Vast wel. Ga ik even kijken. Oké, okay. doe je best. Ik hoeveel, het hoeveel dat jullie straks zijn. Ja, we zijn met ongeveer tien schrijvers. Uh, maar wel heel veel mensen hebben toegezegd dat ze zullen komen. Dus hoeveel mensen hun verhaal komen vertellen, weet ik niet zeker. Kan goed druk worden. Denk je nou echt dat de bossenaren zich zo druk maken over het behoud van deze boekwinkel... dat ze al massa hier naartoe zullen komen? Nou, dat zullen lang niet alle Bossenaren doen, alleen de afgelopen dagen was ik hier natuurlijk veel. En uh, spraken mensen mij als vanzelf aan. Omdat ik mm -hmm. voor de boekhandel stond. Om te vertellen ja. wat die boekhandel voor hen betekende. En we hebben online ontzettend veel steun gekregen. Van mensen die ons mailden of twitterden. Of, of via Facebook. om bericht stuurd van ik kom. Want ik vind dat de boekhandel moet uh, blijven. En zelfs allerlei uh, businessmodellen. Hoe die boekhandel oh, ja? dan kan, kan blijven. Met vrijwilligers en investeerders en banken. En, uh, dus het leeft wel. Ja. Ja, ja. De meerwaarde is dat er mensen zijn die je kennen. Dus als jij binnenkomt, Dan roep Hé hey, Meike. Je was toch zo fan van Elschot. Ik heb hier een jonge schrijver. Ook fan van Elschot, je moet het lezen. Precies een nieuwe zakelijkheid, maar dan 21ste eeuw. Ja, ja. ja. Er komt iemand binnenlopen. Van de boekhandel. U bent? Irene Weges van Boek Allenheinen. En wat heeft u bij u? Ik heb een rode loper bij me. Want ik vind het fantastisch dat er zoveel klanten en zoveel schrijvers ons vandaag een hart onder de riem steken. En ik ga voor hen de rode loper uitleggen omdat zij ons willen steunen vandaag. En dat doet ontzettend goed. Ja, heeft u dat nodig? Dat hebben we wel nodig, ja. ja het is hard aangekomen, ja. ja we zijn allemaal wel uh, min of meer ten neergeslagen, mm -hmm. ja, ja. Ik werk er uh, nu 19 jaar met zoveel plezier en zoveel liefde. En dat komt heel hard aan, ja. <middels> Het wordt de coolste baan van Nederland genoemd. De nieuwe tijdelijke schaatsbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het Olympisch Stadion is op initiatief van onder meer Rintje Ritsma... omgetoverd tot een ijsbaan voor één maand. En vanavond wordt die officieel geopend, die baan. Rintje Ritsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heb je er al geschaatst? Ik heb uh, gisteravond uh, rond een uurtje of zeven was het... Toen was uh, eindelijk uh, alles uh, zacht er goed uit en uh, lag hier eigenlijk er wel klaar voor. Dan heb ik het uh, eerste rondje uh, mogen schaatsen. En? Hoe glijdt het? Ja, ja ik kon het nog. Ja, oh, je kon het nog. Ja. <laughs> ja. Nou, daar twijfelde ik niet aan, maar nee, is nee, het de baan? Ijs ligt er, uh, Het ijs ligt er toch bij. En, uh, ja, het is een enorme klus geweest uh, wat, uh, wat hier allemaal neergezet is uh, om het allemaal op te bouwen. Maar uh, we hebben straks uh, al de eerste 3000 kinderen die, er, uh, die erop komen schaatsen. Dus uh, we hebben al een, een kleine kick-off vandaag. En uh, vanavond hebben we de officiële opening. En dan is die open voor, uh, voor het publiek. Dan kan iedereen er gebruik van maken. Ja, je zegt een enorme klus, viel het tegen? Ja, natuurlijk is het een enorme klus. Uh, er komt zoveel bekijken. En het is uh, nieuw, natuurlijk. Dus uh, ja, er moet, uh, je kan dingen bedenken. Maar in de praktijk kan het dan net weer anders zijn. Maar uiteindelijk, uh, ja, ondanks dat het heel kort dag was om, uh, om alles klaar te krijgen, is, uh, is het toch gelukt om. Uh, om in ieder geval voor de opening uh, alles tiptop te hebben. Ja, speelt het weer ook part, hè? want het is natuurlijk extreem eigenlijk zacht voor de tijd van het jaar. Moeten moet die ijsmachines harder werken? Nou ja, als het uh, kijk het is nu uh, vannacht heeft het een beetje gevroren. En voor de machines is het geen probleem. Want uh, ja, je kan, uh, kan uh, met min plus twintig kun je ook uh, kun je ook gewoon ijs maken. Hmm. Alleen dan uh, dan zijn, uh, zijn de energiekosten wat hoger. Dus ja, als het rond nul is, dan, uh, dan is het eigenlijk ideaal om, uh, om ijs te maken. Goed, nou, je hebt een rondje geschaat. Wat heeft deze baan wat andere kunstijsbanen niet hebben? Nou, het heeft een enorm uh, wow-gevoel als je, als je binnenkomt. Dan uh, staat uh, Big Smile staat op je gezicht. En dat heeft eigenlijk iedereen. En uh, iedereen die binnenkomt om even te kijken. We hebben gisteren ook uh, Bob Dion gehad. Uh, Bart Veldkamp is even geweest. En die zeggen allemaal van... Uh, nou, nah, tering, hier staat wel wat. Uh, iedereen is zwaar en zwaar onder de indruk. En, en Bart Veldkamp zegt zelf van... Dit is het nieuwe schaatsen. Mobiele ijsbanen op bijzondere plekken neerleggen. En daar kampioenschappen schaatsen. Ja, want dat gaat ook gebeuren inderdaad over een maand. Maar vandaag dus eerst die kinderen. Daar ga je nog wel een rondje mee, toch? Uh, ja, dat is wel de bedoeling. We uh, gaan in ieder geval de opening doen en, uh, en de kinderen even toespreken. En uh, ja, die kinderen staan natuurlijk te popelen om het ijs op te gaan... want die hebben ook nog, uh, nog geen ijs onder de voeten gehad. Ja. Tenminste, uh, niet, niet op zo'n unieke locatie. Goed. Natuurreis is er nog niet geweest. Onderbinden en gaan. Rintje maar dankjewel. Veel plezier vanavond. Graag gedaan. De NOS houdt u op de hoogte van al het nieuws vandaag op deze zender. Uiteraard verder over die pensioenfondsen natuurlijk en de PMT dat niet gaat korten. In Frankrijk komt er een rapport over stijgende woningnood. Later vandaag, na afloop van de ministerraad, natuurlijk de persconferentie van premier Rutte. En dan gaat het ook vast over dit moment... En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter... om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Vertrek van staatssecretaris Frans Wekers van de Financiën. Gisteren, wie wordt zijn opvolger? En wat is de mening van Rutte daar nu over? We gaan hem daarna vragen, hoort u op Radio 1. Nu eerst de ochtend met Jurgen van den Berg in zijn uppie.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 Ik schrik hier wel van wat u mij hier voorlegt aan documenten. Het zijn intrigues aan het worden. Ah, goed. Mooi. Van 2 tot 3. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.